Twee uur. Het NOS Journaal. Dick ter Hark. In Slowakije is het parlement bijeen voor een cruciaal debat over het versterken van het Europese noodfonds. Slowakije is het laatste land dat nog moet instemmen. Alle andere Eurolanden hebben dat al gedaan. De regeringscoalitie heeft de grootste moeite om een meerderheid te krijgen achter versterking van het fonds. Een kleine liberale regeringsfractie verzet zich. Premier Radikova heeft het lot van haar kabinet verbonden aan de uitslag van de stemming. Als de liberale fractie tegenstemt doet ze mogelijk een beroep op de oppositie. Die is bereid steun te geven aan een sterker noodfonds in ruil voor vervroegde verkiezingen. De stemming in het Sloaakse parlement wordt pas in de avond verwacht. De Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers legt tijdelijk zijn functie neer. De Raad doet dat in afwachting van het onderzoek naar misstanden bij het COA. Voorzitter van de Raad is de VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Hermans. Vicevoorzitter Bezemer stapt per direct op. Hij zegt dat hij een gesprek dat hij, hij, dat hij, gesprek dat hij begin dit jaar had met verontruste personeelsleden verkeerd heeft ingeschat. Op aandringen van de Tweede Kamer richt het onderzoek naar het COA zich ook op de rol van de Raad van Toezicht... Minister Leers heeft dat bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De raad van toezicht ligt onder vuur omdat er niet is ingegrepen bij het COA na meldingen van personeel over een verziekte werksfeer. Vanwege de kwestie werd bestuursvoorzitter Albayrak van het COA al op non-actief gesteld. Er zijn opnieuw problemen met Blackberry-telefoons. Telefoonmaatschappij Vodafone bevestigt dat er een storing is... maar het bedrijf weet niet of het probleem net zo groot is als gisteren. Toen konden door een storing bij Blackberry-fabrikant RIM... de telefoons geen verbinding maken met internet. Gebruikers in Europa, Afrika en het Midden-Oosten... konden urenlang geen gebruik maken van onder meer internet, mail en ping. In de Duinen bij Den Helder zijn resten gevonden van een Engelse soldaat die in 1799 is gestorven. De vondst werd begin dit jaar al gedaan, maar is geheim gehouden om de vindplaats in het natuurgebied te beschermen tegen pottenkijkers. Volgens het natuurcentrum De Helderse Vallei gaat het om een van de meest waardevolle vondsten in de provincie uit de tijd van Napoleon. Dit is echt een, uh, ja, een hele tastbare herinnering aan een tijd die tot nu toe alleen werd vastgelegd op schilderijen. ...en ja, toch wel heel bijzonder is en helemaal als we erachter kunnen komen... ...dat onderzoek loopt nog, euh, ja, of er ook misschien nog nabestaanden zijn. Bij Den Helder werd destijds strijd geleverd tussen een Britse invasiemacht... ...en de Franse overheersers. De gesneuvelde soldaat hoorde bij de Coldstream Guards... ...de bekende wachters van Buckingham Palace. De resten van zijn wapenuitrusting zijn binnenkort te zien... ...in Fort Kijkduin bij Den Helder. Het weer dan nog bewolkt en regenachtig bij een gemiddelde temperatuur van een graad of 18. Vooral aan de kust staat een stevige westenwind. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en iets frisser. Er staat dan wel minder wind. AWB Verkeersinformatie. Files op de A12 ten Haag richting Arnhem. Tussen Lunetten en Driebergen, 4 kilometer. En na een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda...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 Let op, het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl. Otto Workforce. Want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Otto Workforce.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 Ejo, Dit is de dag. Elsbeth Rutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Je kunt dat verkeerd lezen en ik heb daar in ieder geval... altijd dat, dat verkeerd is... gelezen. Dus. Nou, ik heb het misschien verkeerd gezegd. Nou, We hebben contact gehad vandaag. Of en ook via Mark Rutte en... Uh, uh, Zo, de premier kwam er ook bij te passen. Nee, hij zegt tegen mij alleen, los dat probleem op. Ga praten, want er zit een misverstand. Er zit in ieder geval onduidelijkheid. En dat doe ik dan. Jij ja, hoorde de stem van de minister van Immigratie en Asiel, Gert Leers... gisteravond bij Pauw en Witteman. Eerder had hij migranten een verrijking voor Nederland genoemd. Bij ons te gast is Geert Tomlo, voormalig kandidaat Kamerlid voor de PVV. Met u gaan we praten over de PVV die als gedoogpartij... precies een jaar in het centrum van de macht zit. Ja, als je dit interview hoorde, en ik heb het gisteravond bekeken... dan denk je... Die Wilders heeft het echt voor het zeggen hier. Nou, ik denk het meer een uh, rituele dans is geweest. Dat we naar buiten toe, uh, dat ze toch proberen de vriendjes uh, bij elkaar te houden... maar dat uh, uiteindelijk Rutte toch wel uh, het voorto heeft. Ja, maar de, de, die leers werd nauwelijks onder vuur genomen... en hij ging zelf zeggen dat hij uh, was bij Rutte moest komen en naar Wilders moest. Kijk, het probleem is natuurlijk het, het, het, het programmaakkoord is oorspronkelijk heel streng geweest over immigratie. En op het moment dat leers met, met, met je halve maatregelen komt... of maatregelen die hij niet goed kan uitleggen... dan zie je dus vrij snel dat uh, dat, dat verkeerd wordt uitgelegd door de PVV-kant. En dan moet er even wat uh, reparatiewerk verricht worden. Vriendelijk, spontaan en mooi, maar ook bot, slecht gekleed... en ongelooflijk ongastvrij, zo typeren buitenlanders de Nederlandse vrouw. Santje Kramer, u bent degene bij wie de buitenlanders hun hart hebben gelucht. Heeft u zichzelf tijdens die gesprekken over de Nederlandse vrouw... wel eens aangesproken gevoeld? Uh, ja, zeker. Het had maar het ook over u? Tuurlijk, ja. Maar, uh, kijk, hoge hakken, die uh, draag ik zelfs tijdens de avondvierdaagse. <lacht> dus dat kon ik naast me neerleggen. Ja. Maar uh, bot en uh, zeer direct... Dat kan ik mezelf wel een beetje aantrekken. Steeds meer Nederlanders vinden hun partner via internet, blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek. Over hoe onze voorouders hun partners vonden, gaan we straks praten met uh, historicus Wim Berkeler. Wim, goedemiddag. Goedemiddag. Een op de tien Nederlanders ontmoet zijn partner tegenwoordig via internet. Kun je er iets bij voorstellen? Zeker, ik heb een vriend van mij, die heeft volgens mij nu, maar ik heb hem al een paar maanden niet gesproken. Ik denk dat hij nu ondergedoken is in het liefde. Die heeft een vrouw ontmoet via het uh, internet. En vanaf dat moment was het contact met jou? Nee, nee nee, nee, nee. Nico is een geweldige wet, Als dus hij luistert. Uh, mag hij dit weten? Nee, nee, je moet hem alle geluk gunnen ook al drie voor je kinderen, dus kinderen. Nou ja, dat uh, gaat zo. Na half drie hebben we hier ook nog aan tafel staatssecretaris Henk Bleker. En met hem praten we over zijn nieuwe natuurwet. Die door de natuurorganisaties is opgevat als een oorlogsverklaring. En onze dichter bij de dag is vandaag Rens Sinkgraven. U hoort zijn gedicht tegen drieën. Heeft u een vraag of opmerking? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u een reactie achterlaten. Of reageer via Twitter en dan kunt u het best de hashtag DIDD gebruiken. Ons land neemt met dit akkoord ongekende maatregelen... om de toestroom van asielzoekers en immigranten in te dammen. De heer Lucassen verontschuldigt zich. Hij dreigde de volgende keer, krijg je een emmer pis over je heen. Ja, de kindertjes aan het spelen waren, zaten de moeders bij. Die moesten opdondering. wat hoor ik nou weer? Het waren dan allochtonen. Ook ik wil mij hiervoor namens de PVV verontschuldigen... Wij denken dat het kabinet geen cent aan Griekenland had moeten geven. Wij zien het ook niet terugkomen. Als dat gebeurt, dan heeft het kabinet een probleem. Voorzitter, de islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen. Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan. Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, ach, doe eens normaal, man. Ja, doe eens normaal, man. Echt, dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, ja, jongen. Doe eens normaal en rustig, man. Geert Tonglof, deze Top week, lo. Ik deugelo, ja. is het precies een, een jaar geleden dat de PVV van Geert Wilders de status van gedoogpartij kreeg en zo in het centrum van de macht is gekomen. U was in 2006 kandidaat Kamerlid voor de PVV. Bent u blij met de macht die de PVV heeft? Ik ben heel blij met het kabinet. Ik zie dingen gebeuren die, die twee jaar geleden onmogelijk waren en uh, ze moeten misschien nog bepaalde gebieden aan elkaar wenden... Maar ik ben heel blij dat dit kabinet mogelijk is. En ook mede dankzij de steun van de PVV. Wat, wat heeft de PVV binnengehaald door deze gedoogconstructie afgelopen jaar? Wat ze vooral binnen hebben gehaald is dat uh, bepaalde thema's op de agenda komen. Gisteren aan het hebben een uitzending gezien op de televisie over de monarchie. Uh, het immigratiedebat hè, is aangescherpt. Uh, nou, je noemde net de leers die gisteren bij, bij Paul Witteman zat... Er wordt toch, hoe moeizaam soms het onderwerp ook kan zijn en, en pijnlijk, er wordt in ieder geval over die dingen gesproken. Mm. En een paar jaar geleden werd dat weggemoffeld. Van, uh, ik weet nog heel goed dat er uh, bij Van der Laan werd gevraagd: wat kost de immigratie? En daar kwam er gewoon geen antwoord op. Mm. Op deze manier, met dit kabinet, zie je wel een iets volwassener approach naar uh, moeilijke thema's. En uh, dat vind ik wel uh, belangrijk. Dus u zegt dus eigenlijk bepaalt de PVV waar het debat over gaat? Is dat nee, het geheel niet. Nee, de PVV oh. ondersteunt. Nee, dat ben ik niet met die eens. Maar de PVV nee, maar maakt niets mogelijk. Ze agenderen kijk, wel onderwerpen, zeg. Ja, maar kijk aan de andere kant. Als je kijkt naar het aantal moties wat ze indienen... en die ook, ook doorgang vinden, dat valt dan ook wel mee. Maar wat wel nu is, dat een, een VVD en een CDA... een bepaalde koers kunnen volgen. In ieder geval een bepaalde richting kunnen uitzetten... met steun van de PVV... En die constructie die is medeerbaar. Maar met steun van de PVV zegt u dat het eigenlijk een koers is... die ze altijd al hadden willen voeren, maar in het verleden niet konden voeren? Of hoe, hoe zit dat dan precies? Die kon je in het verleden niet voeren, omdat inderdaad, we hadden een CDA... Hè, die, die uh, allerlei uh, denkbeelden en principes had... Die, dat, die deze koers moeilijk hadden gemaakt. We hebben natuurlijk een van de gehad... die twintig jaar lang deze koers helemaal onmogelijk heeft gemaakt. Dus nu is er eindelijk een, een meerderheid... in een richting van politiek bedrijven... Die we jarenlang niet gezien hebben in Nederland. En ik vind dat experiment zeker de moeite waard. En en heeft de... het gaat vooral over immigratie en migratie. Nee, het gaat om, om een, een, een directere, normalere uh, aanpak van problemen. In de algemeenheid? Algemeen, de onveiligheid, de immigratie. Uh, dat mensen het gevoel hebben: dit is mijn land niet meer. Dat is toch een gevoel wat bij veel burgers heerst. En deze regering probeert op haar manier en door haar, pol en door haar politiek. Antwoord op te vinden. Dus ik vind het uh, zeker de moeite waard. Is de partij zelf veranderd door de positie waar ze nu in zitten? Ja, ik, uh, ik zag het eigenlijk al gebeuren op, de, op vorig jaar 2010 op de verkiezingsavond. Hè. De, de prognoses waren op dat moment 20 uh, zetels. En het werd opeens 24. We Willens dus heeft in één week 5 zetels bijgesprokkeld. Wat natuurlijk ongekend knap is. Of de pijlen zaten er gewoon weer eens naast. Dat kan ook, hè? Ja, dat kan zeker. Maar het is toch, het is toch, uh, op dat moment werd. Heel snel duidelijk, waarschijnlijk al in de auto naar de, de, de, of noem je dat de, de, de huldigingsreceptie bedacht... die van, oh, ik heb opeens de mogelijkheid ja. tot een machtscoalitie. En wat zag u toen veranderen al, op die avond? Pensioen. De, de, Wat hij de, meteen liet vallen. Meteen, binnen twaalf uur werd het pensioenprobleem uh, van de 67. Althans de, de, de zogenaamde dealbreaker die, uh, die, die was meteen uh, van tafel. En je ziet dus, en dat is, dat is de gevaarlijke kant van de, van de huidige ontwikkeling van de PVV. Dat hij wel bezig is met die macht verzamelen. Hij heeft opeens macht die meedoen met de grote jongens. Hij uh, houdt zijn team heel kort. Heel, heel, de afgelopen jaar zijn er behalve dan in het begin dus incidenten van uh, de type Kamerleden... Uh, hun achtergrond zijn er weinig uh, problemen geweest. Uh, ik sprak laatst de minister van Onderwijs op een, op een iets gezelligs, uh, gezelliger evenement... en die zei van, nou, met die PVV daar kun je fantastisch mee samenwerken. Dus dat traject gaat goed, want de PVV heeft de VVD heel hard nodig... om hun toekomstplannen mogelijk te maken. Het is de grootste partij te worden. Maar die toon, zegt u, dat, dat pensioen, dat liet je meteen vallen... op de avond van de verkiezingen zelf, wat betreft de islam... daar was de verwachting of de hoop misschien velen dat die toon wat gematigder zou worden? Is dat ook gebeurd? Ja, vergeleken met een paar jaar geleden is dus het abso, absoluut minder in de voorgrond. Dus het Griekenland, even... Griekenland is nu islam geworden op dit moment. Ja, ik hoorde wel even de aap nog uit Ankara langskomen. Ja, maar die kwam oorspronkelijk niet van Wilders. Die kwam weer van tussen de Roon terecht. Dat is al een PVV-er ook. Dat is natuurlijk een pvv En de haatpaleizen hebben we recent nog gehad? De haatpaleizen. Er zijn wat bijvoeglijke naamwoorden, zijn zeker over de zenders gegaan. Maar, het is, uh... maar u, u constateert toch een gematigder toon uiteindelijk, als het de, gaat over de islam. De emigratie is op dit moment niet heel hot meer vergeleken met anderhalf jaar geleden. Als je nu kijkt, is dus economie, economie, ja. economie, en natuurlijk uh, Griekenland is op dit moment even de nieuwe islam geworden. Ja. Maar, maar is dat, dat betekent dus het... niet dat hij de, ja, de anti-islam teneur of boodschap, dat hij die laat varen. Dat denk ik helemaal niet. Ja. Die, is, die is even geparkeerd. Komt het hem slecht uit eigenlijk, dat het Griekenland nu is geworden, in plaats van uh, integratie en islam? Denkt u? Nee, ik denk dat het hem heel goed uitkomt. Want hij kan even via de band kan die op een ander thema? Kan die zich profileren? En het doen geen windeieren. De peilingen van de week waren: was die weer naar 29 geklommen. VVD staat 31. Dus ze staan nu niet meer van elkaar, maar bijna naast elkaar. Ja. Wilders is een kei om in de laatste weken bij verkiezingen om nog zetels te sprokkelen. Dus de P, de Wat kans dat nou de, PV... de keer, Waarom is er niet gewoon twee keer verkeerd gepeild? Waarom is er niet twee, twee keer een fout gemaakt? Dat uh. kan zeker. Maar het, kijk, het probleem natuurlijk ook is van de van de andere partijen is dat ze toch een beetje kijken naar die peilingen hoe ze staan. En VVD oh. dacht bij de laatste de verkiezing dat ze met 38 de, uh, de grote winnaar mm. zouden zijn. En ze hebben een paar duizend stemmen, hebben ze nou gewonnen van de P van de A. Dus uh, je moet altijd een beetje oppassen. En, de, en nogmaals, de VVD wordt historisch altijd om laag, uh, lager gezet in de peilingen. Maar goed... Uh, maar dit keer dus niet de laatste keer? Want toen stonden ze op 38 en toen kregen ze er 31? De VVD. Ja, ja klopt. Ja. Zullen we even terug naar Griekenland gaan? Want de vraag is natuurlijk ook wel... hoe krijgt Geert Wils het voor elkaar om, terwijl hij dit kabinet steunt... Ja. toch niet degene te worden die daar de schuld van krijgt... van, van ook dat beleid rondom Griekenland? Dat is, dat is een hele goede vraag en dat houdt hij nog even vol. En hoe lang? Ik denk een jaartje. En op een gegeven moment over een jaar dan wordt hij ook... als dit kabinet door allerlei sociale problemen of door Griekenland... hele vervelende maatregelen moet nemen of bezuinigingen... dan zul je gaan zien dat de PVV daar steeds meer ook mede verantwoordelijk voor wordt... voor gevoeld of gemaakt. Dat is weer een probleem. Dus eerlijk gezegd, Frits Wester zei het onlangs ook... dus als, de, als Wilders wil scoren, en, en hij wil graag scoren... dan zal hij toch ook denk ik vrij snel toch weer aan het woord verkiezingen moeten denken. En in mijn gevoel praat je over voorjaar, volgend jaar... en dan gooit hij de knuppend hoender ook. Want, want hij kan want niet deze, de rit van dit kabinet uitzitten... Nee. Dat, dat gaat uiteindelijk dan weer ook negatief op hem dat af. Dat te gaat ten koste van hem. Ja. Maar waarom zou hij naar verkiezingen streven? Wat, wat, wat gaat hij daarbij winnen? Uh, hij weet nu dat hij op dit moment in de peilingen... daar komen ze weer, maar hij zou met, met de steun van de huidige peilingen... zou hij, uh, genoeg zelfvertrouwen kunnen hebben om te gooien naar de macht te doen. Maar en, dan gaan ze niet meer met hem samen. Dat is de volgende vraag natuurlijk. Maar, goed, ik, maar daar kijk, zal hij over nadenken. Jullie hebben net vorige, vorige uur de CDA hier op, op Radio 1 gehad... Uh, ik, ik heb CDA ook heel gekke bochten zien maken. hoor. En het kan dus zijn dat als Wilders de grootste partij ja. wordt, nou dan wordt die premier wat een heel slecht iets is. Dus maar moet de, het, denkt u dat het denkbaar is dat Nederland premier Wilders accepteert? U zegt dat het wordt een heel slecht ding is? Nou, ik denk uh, Wilders heeft heel veel kwaliteiten uh, als, op, uh, als oppositiepartij uh, voer, uh, voeren. Hij kan, hij kan moeilijke thema's uh, naar voren brengen. Hij, uh, hij vertegenwoordigt een groep Nederlanders die jarenlang geen. Geen mond hadden om, om, om, of geen stem hadden ergens. Maar waarom kan hij dan toch niet? Hij is, geen, hij, is geen, uh, een, hij is niet een persoon die partijen bij elkaar houdt of bindt. Mm. Hij, zei, hij zei letterlijk bij de presentatie van dit kabinet, toen ze de drie zo leuk naast elkaar stonden, ja, heel hij zei: het... ik ben niet van de verbinding. Ik ben niet van de verbindingen. En dat is zijn punt. Hij, is een, hij voert zijn koers. Kijk, zijn uiteindelijke doel is heel simpel. Hij is niet van iets bezig om nu dat Koningshuis aan te pakken. Dat heeft hij ook op de agenda gezet. Uiteindelijke doel is natuurlijk toch een beetje: hij wil toch wel de president van Nederland worden. Oh ja. Ja, ik vind het wel een voortreffelijke analyse van Tomlo. Want nee, het is een soort omgekeerde Cohen natuurlijk. Kijk, hij, daarom kan Cohen niet. tegen Tomlo of Wilders? Nee, Tomlo ken ik niet voldoende. Wilders overigens <laughs> ook niet. Maar Wilders beschouw ik natuurlijk gewoon. Maar, nee, maar het is natuurlijk een omgekeerde Cohen. Hij is voortreffelijk in debat met die, met die one-liners en dat, zoals die debatten gevoerd worden. En, en Cohen kan het niet. Die is alleen maar in de bestuurlijke sfeer. Die is dus in de bestuurlijke bestuurlijke helemaal gearresteerd als dat wordt de minister-president. Misschien, moet, niet, misschien moeten ze samenwerken. Nee, en... maar echt Wilders als, als premier, dat moeten we echt niet doen. Dat ga ik Ben toch altijd wel van de PVV? Ik, ben, ik, ben, ik, heb, ik heb ze vijf jaar gesteund. En ik kan heel ik veel. En ik vind nog steeds dat hun dat het noodzakelijk is dat er een partij als de PVV bestaat. Ik vind het ontzettend jammer wat, dat Wilders uh, bepaalde dingen doordrukt en op een bepaalde manier zijn aandacht als een klein kind naar zich toe trekt. Ik vind de PVV's bijzonder slecht geworden. U er nog een beetje van u eigenlijk wel bij de PVV? Of bent u daar niet meer ja, zo welkom als u wel, dit soort dingen zegt? Ik ben dan niet, officieel niet welkom, maar ik word nog wel eens gebeld. Ja, ja want u zei net ook al eerder: uh, ja, die, die partij wordt wel heel erg kort gehouden, ja. mensen krijgen weinig ruimte. Uh, uh, is dat vol te houden? Afgelopen jaar is dat blijkbaar gelukt. Kijk, Wilders heeft één probleem. Als, als, als de uh, 23 Kamerleden op een gegeven moment op een dag zeggen... Wilders, we vinden jou niet meer interessant... en we gooien je uit de partij wat nog zou kunnen... of we scheiden ons af van Wilders, dan heeft Wilders een probleem. Dus, maar mensen bellen u wel eens, wat zeggen ze dan tegen u? Zijn dat ook Kamerleden? Dat zijn op, van allerlei niveaus. Ja, en wat hoort u dan zoal? Ik hoor over de organisatie, ik hoor over het gebrek aan communicatie intern... ik hoor over het gebrek dat uh, als mensen mailtjes sturen naar de PV... dat je never nooit een antwoord krijgt. Ik hoor over de hele moeizame weg voor de pers om überhaupt PVV'ers te spreken te krijgen. Ik bedoel, we zijn een jaar bezig. Ik heb bepaalde Kamerleden nog nooit voor een camera gezien. Niet dat dat altijd hoeft, dat gebeurt bij andere partijen maar ook niet. sommige Kamerleden is dat ook beter. Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind in ieder geval, ze het recht hebben om een beetje hun ding te doen. En ik, wat ik mis bij de PVV is iedere vorm van structuur en organisatie. Maar is dat niet ook juist de sterkte van de, van de partij? Dat... Ja, hij, ja, wat, hij is hartstikke, hartstikke handig als je een oppositiepartij bent... of als je snel wil scoren, of als je snel een punt wil maken. Wilders hoeft dan niemand verantwoording af te leggen. Zowel niet aan de onderkant. Hè, de kiezer geeft zijn stem. Er is totaal geen mogelijkheid voor burgers... om überhaupt door middel van een congresje of een dingetje... of stemmen ja. of leden om invloed op die partij uit te oefenen. Aan de bovenkant heeft hij ook geen bestuur. heeft het Rijk alleen. En nogmaals zijn doel is vrij simpel. Premier worden, volgende stap, over acht jaar president van ja, Nederland die partijen bij elkaar? Want je hoort af en toe wel eens iemand proberen binnen die partij om dan toch iets meer voor elkaar te krijgen. Dat was dus voor het sprake van een jongere organisatie of van meer nou, hier Daarom heb ik ook Hero, uh, anderhalf jaar Hero en, Brinkman, Brinkman enorm gesteund met zijn initiatief. Want het is essentieel vind ik, en zeker als je de ambitie hebt om de grootste partij van Nederland te worden, vind ik ook dat je verantwoording moet afleggen voor je beleid aan je kiezers en een van, de, een van de stappen daarin is dat je democratie toelaat in je partij. Ja. Hero heeft dat geprobeerd, die gaat er uh, waarschijnlijk de volgende ronde dan ook niet mee... want die wordt daar uiteindelijk toch voor gestraft. Heel jammer. Uh, ik vind het heel moeilijk dat hij het gedaan heeft. Maar ik vind het essentieel voor een politieke partij. Maar maar hij, is... hij is toch een soort verlichte spoot? Zijn gewilders. Als... Ja, hij gedraagt zich als een verlichte spoot. Hij eist uh, alle macht en hij... Uh, verdraagt geen uh, inspraak. Dat lijkt me juist uh, ontzettend gevaarlijk voor de ja, groei en de gezondheid van de partij. ben ik niet helemaal. Ik vind ik een heel zwart woord. Verlicht, maar, Ja, maar ik vind wel... Ik vind wel op hij heeft een, een, een uh, modus operandi die, uh, die vrij pittig is. En, en die, uh, maar dat is zeker, bijvoorbeeld, ik weet dat in de fractie, dat, dat hij er zijn soms stemmingen over moties en dat hij niet altijd zijn zin krijgt erin. hoor. Die, die, die, die kamp bestaat ook binnen de Pvv. Maar je zei van, ze zou hem maar uit kunnen gooien. Is het niet zo dat als Wilders verdwijnt... dat die partij dan nou gewoon ophoudt? Nou, dat is ook meteen mijn punt geweest... waarom ik uh, in de tijd Hero Brinkman heb ondersteund... en, en woordvoerder ben van uh, de Vereniging voor de PVV... dat wij vinden dat... Dat, dat geluid wat de PVV vertegenwoordigt... Dat kunnen, ik vind het ongezond dat het aan één persoon wordt gekoppeld. Ik vind ook he, het teken van, van, een, van een, goed, een goed leiderschap... is ook dat je na je eigen... Uh, uh, regeringsperiode denkt. En ik zie bij Wils totaal geen stappen dat hij voorbij zijn eigen periode denkt. Alleen, het gaat alleen maar om hem op dit moment. En daar ben ik met Santje eens. Dit, uh, dit beleid gaat uiteindelijk de, ten koste van de PVV. Dat zou ik persoonlijk schande vinden. Want we zitten weer achter in de rij. En dan we kunnen weer tien jaar wachten voordat er zo'n mogelijkheid is. Goed, we gaan het net u afwachten. De Nederlandse vrouw heeft de gang van een eend. Knipt het haar veel te kort en draagt bij voorkeur altijd een spijkerbroek en urks. Sandje Kramer, dat is hoe buitenlanders in Nederland naar de Nederlandse vrouw kijken. En dan heb ik hem geloof ik nog mild uitgedrukt, hè? Zeker. Ja, ja <laughs> dat wat, ze wat is er nog? Een mutant is. Dat ze? Een mutant is. Een mutant? Hoezo dat dan? <lacht> nou ja, omdat ze gewoon op een man is gaan lijken. Oh ja. Je hebt enkele tientallen buitenlandse mannen en vrouwen gevraagd hoe zij naar de Nederlandse vrouw kijken. Welk beeld reist daarop? Uh, wij zijn uh, bijzonder pragmatisch, uh, beetje boeldozerige vrouwen. Uh, wij trotseren uh, weer en wind. Nou ja, goed, dat is ook op hoge hakken een kokerrok. Dat is natuurlijk niet te doen. En die dragen jullie dus ook niet? Die dragen dan natuurlijk ook niet. Bij voorkeur inderdaad uh, plat schoeisel, waardoor je dus inderdaad de gang van een eend krijgt. Uh, ja, Ze vinden dat we wat meer op mannen zijn gaan lijken. En dat de Nederlandse man wat meer op een vrouw is gaan lijken. En het grappige is dat uh, eigenlijk iedereen. die uh, ja, in deze barre uh, vlakte van uh, onelegantie. trekt zich visueel op aan de allochtone vrouw. Zowel de mannen als de vrouwen in ja, ons land? Dat vinden ze, ja, die zien er gewoon mooi verzorgd vrouwelijk uit. Ja, tegelijkertijd heeft de Nederlandse vrouw wel veel potentie. Ja, las ik in jouw boek. Ja, ze is zeer uh, krachtig in vele opzichten. En mooi. Ja, haar basismateriaal wordt over het algemeen als zeer gunstig beschouwd. Haar basismateriaal? Wat is dat dan? Nou ja, um, haar figuur. Lange benen, lang. Um, frank. Nou ja, frank en vrij, zullen we ja. maar zeggen. Ja. Maar ze doet maar er te weinig mee. Ze doet er niks mee. Ja, Ze is eigenlijk vergeten volgens velen dat ze vrouw is. En um, niet alleen is ze vergeten dat zij een vrouw is. Vaak is ze ook nog vergeten dat die andere... Een man is. Met als gevolg dat? Nou ja, dat wij uh, over, over de rol van de man heen stappen. Dus als wij die man leuk vinden, dan versieren we hem. In plaats van dat we hem het gevoel geven dat hij ons kan versieren. Wij oh. kunnen dus niet flirten. Oh, nee? Klopt. Klopt. Oh ja, weet je wel? Ja, ja ik, ben, ik ben het heel erg met eens. Maar ik, Eva, ik denk een van de grote problemen ook is dat de Nederlandse man geen complimenten geeft aan een vrouw die het wel goed doet in ja. kleding. En ik heb geleerd van meningspeelfilm, en ik doe het vaak: als ik ergens binnenkom, ik zie mooie schoenen, zeg ik, joh, wat heb jij mooie schoenen aan? En dan? Dan is meteen, er meteen een brug geslagen, zij voelt zich meer vrouw... en we hebben een leuke conversatie en wie weet wat er gebeurt. Maar het helpt oh, gewoon... Oh, oh, je ja. hebt andere motieven dan ook meteen. Nee, maar het, het, een compliment geven is ook een manier om communicatie uh, te ontwikkelen. Ja, ja, ja. Nederlandse vrouwen beschouwen vaak complimenten als slijmen. Hm. Dus en dat zouden jullie niet moeten doen? Uit. Dat zouden jullie niet ja, moeten wacht, doen. Dan, dan moet ik, dan, wacht even. Nee, ik dan klaar, ik even, ja, ben, nee maar ja. mevrouw Kramer, dat moet, even, dat moet ik wel even betwisten. Ik werk zelf op een universiteit, met, zoals dat gaat, met mannen en vrouwen. Ik ben ook iemand die graag vrouwen ziet en ook wel eens een compliment geeft. Maar ik heb er nog nooit een gezien die dan keek van... Wat doe jij nu? Glimmend. Ah, Glimmend. Ja, ja, ja, natuurlijk. Nee, maar dat zou ik zelf Glimmend op, van geluk. Ja, ja, ja, natuurlijk. Als ik zelf een compliment Heerlijk. kreeg, dan zit je ook... Nee, dat... Ja. Het is wel heel schematisch hoor. Ja, het zou kunnen. Maar... Nou ja, kijk, um, wat ze ook zeggen is... er moet een taal zijn tussen de Nederlandse man en vrouw. Want um, ja, die gaan ook vreemd en uh, die, die komen ook nader tot elkaar. Dus misschien spreek jij wel die taal. Nou, dat weet ik niet. <lacht> nee, dat kan ik niet voor mezelf zeggen. Maar ik denk dat die taal er altijd is, want er is seks. Ja. Dus met andere woorden, mannen en vrouwen, er is onderhuids ja. altijd seks. Tuurlijk, dat dus, is zo. Dus die taal is er altijd ja. tussen maar, mannen en vrouwen. Ja, maar Wim, is er niet veel beter dat die seksuele spanning... ook in kleding naar elkaar wordt geuit... in plaats van heel platvloerse opmaking maken van... hele lekkere dingen, gaan zo verder. Je kunt beter een vrouw een compliment geven over de kleding... of hoe ze eruitziet. Ja, maar en dan gaat het toch weer over mannen. Misschien weer met, met seks, dat zou ook kunnen. Ja. Ja. Is, ja, is dat dan ja, het ultieme kijk, doel? Uh, nou... <lacht> In de ogen van de, al die buitenlanders die ik geïnterviewd heb... die vinden juist het uh, flirten ontzettend leuk. Dat is een, een uh, tijdsbesteding uh, die sommigen tot uh, grote kunst hebben verheven. Maar wat nergens toe hoeft te leiden. Maar goed, bij een poldermodel is alles natuurlijk toch uh, doelgericht... Mm. Ja. Het idee om je te verdiepen in de Nederlandse vrouw uh, ontstond uh, uh, uit jouw liefde voor een Argentijnse man. Wat ja. gebeurde er precies? Nou ja, ik uh, ging deze man bezoeken met mijn uh, 25 kilo uh, kleding en een paar schoenen natuurlijk. Want hij had je aangeraden om uh, goede kleren ja. mee te nemen? Ja, precies. Nou, heb ik nooit gedacht dat dat bij mij tot een probleem zou kunnen leiden. Maar goed, ik kwam daar en er stond dan meteen een van ander uh, sociaal evenement op het programma. Daar is Argentinië? Wat zeg je? Was het in Argentinië? Het was in Argentinië, ja. Okay, ja. ja. Nou goed, dus ik heb mij, dacht ik, uh, heel lollig aangekleed. En hij keurde onmiddellijk mijn schoenen af. En toen dacht ik, nou joh, dan ga jij toch in je eentje. Dus ik ben niet meegaan. Dus bent ben meteen dag, weer teruggevlogen naar Nederland. Ik, ik ga ja. terug naar Nederland. Ik ga me een beetje. Uh, hey, maar dat is van deze exo dan ook niet verstandig. Nee. Ik bedoel, als hij jou binnenboord wil halen. Dan moet, hij, dan moet hij toch niet meteen... Dat is toch een Nederlandse botheid dat in over de nee, schoenen begint. is uh, het kind met de badwater weggooien. Ik durf het niet de te zeggen, maar was er seks uiteindelijk? <laughs> nou, nou ja, <tot> zeg meneer Tom, <tot> ja, dat is dan weer dat zo. Is heel erg pot, dat is in een Nederlands film, ik, al, moet je altijd meteen de seks zien. Laat eens een keer iets in het midden, zou ik willen ja. zeggen. Maar er waren toch ook winkels in Argentinië om even nieuwe... Ja, maar kijk, ik dacht, waar gaat het nou eigenlijk om... Moet ik iedere dag mijn, uh, mijn outfit gaan uh, bevechten op deze man? Nou, ik lijk wel niet bij mijn hoofd. Maar Santje, dit is interessant. Dan blijkt je dus zelf dus ook een Nederlandser te zijn, misschien. Ja, ja Misschien dan jezelf denkt, of misschien wist je het al. Want dat is natuurlijk een heel Nederlandse reactie. Zo van, ja, kun jij mij alleen maar op het vlees en op de schoenen, Wegwezen, wegwezen. Terwijl misschien een Italiaanse vrouw, weet ik niet, of een Spaanse... die zou misschien zeggen, nou ja, oké, okay, dan ga ik nog even nieuws... Tuurlijk, schoenen. ja, maar dat is het ook. Dus toen ik terugkwam, met lood in mijn schoenen... toen uh, zei allerlei vrienden... nou ja, je bent ook veel te Nederlands voor zo'n aardwetse man. Dus toen dacht ik, wat is dat dan, dat te Nederland. Nederlands? Ja. Ja. Ja. Als u de Nederlandse vrouw een beetje ja. mogen bijschaven, wat zou u doen? Nou, ik zou zeggen... Um, waarom moet dat mooie haar eraf als je kinderen hebt gekregen? Laat dat gewoon groeien. En je mag het ook best eens een keertje kammen. <lacht> <lacht> um, en, kijk, en, een en een goede kapper nemen. Nou ja, goed nemen, goede kapper. Maar in ieder geval, uh, laat, het, laat het lekker groeien. En als je zo'n mooi, langbenig lijf hebt... doe dan eens een keer een korte rok aan... in plaats van die eeuwige spijkerbroek en die... Schoenen. Het is gewoon jammer, het hoeft niet. Doe het allemaal iets stijlvoller, zeg Doe je. het wat stijlvoller en in je gedrag mag het ook wat charmanter. Ja. En heb ik het ook tegen mezelf hoor. Ja, want we gaan het zeggen, heeft u zichzelf ook een beetje aangepast... na het horen van al die verhalen van buitenlanders over Nederlandse verhalen? Ja, nou ja, in mijn uh, botte heb ik hem natuurlijk wel een beetje uh, proberen aan te passen. Maar goed, dat is moeilijk. Dat is niet gelukt. <laughs> nou ja, ik weet niet. Ben ik al buiten de... bocht nee, hoor, het tot nu toe buitengewoon keurig en charmant, dus uh, ja. ja. Zou je zo'n boek ook kunnen schrijven over de Nederlandse man? Een man? Zeker. Die komt ongeveer hetzelfde verhaal uit? Nou, kijk, wat de Nederlandse man... voor uh, iets ongelooflijk positiefs heeft... voor veel buitenlandse uh, vrouwen... is dat hij... En werkt, en wil koken, en voor de kinderen leuk wil doen. En, um, maar goed, het is nou, maar meestal meet. is het een beetje een saaie man. Ja, maar het is ook een mythe. Hè? Want je weet, er is ook een onderzoek geweest naar uh, Nederlandse man... die allemaal vrouwen Russen, uh, Russische vrouwen zoeken en Poolse vrouwen. Die mannen die denken, die vrouwen zijn nog een beetje onderdanig. Ja, Die, die, die, die willen Tuurlijk. altijd seks. Uh, ik hoef niet te koken, dat doet zij. Terwijl die vrouwen komen dan. Dus dan krijg je zo'n enorme clash van die vrouwen denken... geëmancipeerde man. En die man denkt... ah Eindelijk weer een vrouw uit de jaren 50. Ja. Dus maar wat wil je ermee nou, zeggen? Of die Nederlandse man nou helemaal naar de maatstaf voldoet. Als wat die buitenlandse vrouwen denken. Nee, maar een uh, feit is natuurlijk dat de Nederlandse man. Um, of, laat ik het zo zeggen: een Russin zei tegen mij dat ze niet begrijpt. Uh, als zij drie keer in de week gekookt heeft. Dat ze dan tegen haar man zegt. Nou moet je ijs koken, ik ben je slaaf toch niet? Ze zegt: hoezo? Je hebt toch gewoon samen dat gezin. Wat is zo er erg aan dat jij vier of vijf of zes keer kookt. Maar goed, koken is natuurlijk uh, ook niet een, uh, ja, een bezigheid... waar de Nederlanders zich nou ontzettend mee bezighouden. Het zou ook beter kunnen, hè? Het zou beter kunnen, ja. ja. Dus uh, het koken, het uiterlijk en uh, erotiek... staat op dezelfde lage sokkel. Al dus uh, een Fransman die ik heb geïnterviewd. Zij, Sandje Kramer, auteur van Het Poldermodel. De Nederlandse vrouw is uniek. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel met Henk Bleker. Met hem gaan we het hebben over zijn natuurwet... waarmee hij alle natuurorganisaties in de gordijnen heeft gejaagd. En Wim Berkelaar die vertelt ons straks alles over de geschiedenis van de contactadvertentie. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Dick de Haak. Radio 1, het NOS-journaal. Griekenland krijgt waarschijnlijk begin november... het volgende deel van de toegezegde lening uitbetaald. Dat zeggen inspecteurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank...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 Net als gisteren zijn er ook vandaag weer problemen met Blackberry-telefoons. Gisteren konden door een storing bij Blackberry-fabrikant RIM... de telefoons geen verbinding maken met internet. De gebruikers in Europa, Afrika en het Midden-Oosten... konden daardoor urenlang geen gebruik maken van onder meer internet en e-mail. In de Duinen bij Den Helden zijn resten gevonden van een Engelse soldaat... die in 1799 is gestorven. Volgens de provincie Noord-Holland gaat het om een van de meest waardevolle vondsten in de provincie uit de tijd van Napoleon. En dat waren de hoofdpunten. ANDB verkeersinformatie. Er staan twee files, allebei bij Utrecht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, er staat bij Knooppunt Oude Rijn 2 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd? Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Arnhem kan het beste via de parallelbaan rijden. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen de Afrik Den Dolder en de Uithof 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Henk Bleker over zijn nieuwe natuurwet. Santje Kramer, zij is ondervoeg buitenlanders over het wezen van de Nederlandse vrouw. PVV-sympathisant Geert Tongloff en historicus Wim Berkelaar. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD. Of gaat u naar de website ditistedag.nu. Staatssecretaris Henk Bleker, goedemiddag. Meneer Bleker, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent er. De, u zit in Den Haag in de studio... en we vroegen ons af of u dit geluid herkent. Nee, ik kan het niet direct plaatsen. Het is een, een korhoen. Ja, die zijn er maar heel weinig meer. Die worden gelukkig op de Salland en uh, in het park uh, de Hoge Veluwe... Uh, worden, wordt geprobeerd om via een fokprogramma... om de korhoen weer uh, ja, een intrede te laten doen in Nederland. En daar bent u voor? Ja. Want hoe erg zou het zijn als die uitsterft hier... Nou, Eigenlijk is die al uh, nagenoeg uh, uitgestorven geraakt. En er worden nu met, uh, ja, met gerichte fokprogramma's wordt geprobeerd om er weer voldoende paren van uh, te krijgen. En ja. dat uh, wordt ook ondersteund door het ministerie waar ik staatssecretaris ben. Ja, mijn vraag is hoe erg is het als er een vogelsoort uitsterft in Nederland? Als die bijvoorbeeld uh, een paar honderd kilometer verderop nog volop te zien is? Nou ja, dat is, dat is wel het punt. Ehm... Um, Bijvoorbeeld, de duinpieper is hier ooit geweest. En die is er nu niet meer. Maar die is wel 200, 300 kilometer verderop in Duitsland. Is die in grote getalen aanwezig. Kijk, we moeten niet denken dat we alles precies zo kunnen laten. zoals het uh, 100 jaar geleden was. Nee. Er komen ook nieuwe soorten bij. Hè. Dat blijkt ook uit recent onderzoek. komt ook een beetje door de klimaatverandering. Dus het is wel. Uh, de schepping is wel in beweging. En uh, ja, wij moeten proberen om. Uh, ja, wat hier redelijk te handhaven is. waarvoor de omstandigheden redelijk gunstig zijn om die ook in Nederland te houden. Is dat een beetje uw uitgangspunt bij de nieuwe natuurwet? Wat je een beetje redelijk in stand kan houden, dat moet je in stand houden? Ja, ik vind je moet, uh, waar wij echt goed in zijn... Uh, bijvoorbeeld uh, alles wat met de duinen te maken heeft... wat met het water te maken heeft, de biesbos, uh, heidevelden... en dat soort dingen meer. En de soorten die daarbij passen, de diersoorten en plantensoorten... die daarbij passen, daar moet je gewoon uh, vol voor gaan... omdat je daar als Nederland zeg maar... Een uh, unieke bijdrage kunt leveren. Mm. Uh, maar als je bijvoorbeeld zegt van nou de steenuilen, is zichzelf uh, interessant om steenuilen te hebben in Nederland. <lacht> en ik weet nog wel, ik was uh, gedeputeerd in Groningen, toen hadden we een programma met geld om uh, steenuilen, uh, ja, meer steenuilen in, Nederland, in Groningen te krijgen. Dan gingen we van tien naar 14 uh, naar broedparen. En toen vroeg ik eens een keer van, goh, uh, waar ligt nou, uh, waar is nou de dichtstbijzijnde kolonie? Uh, van, van steenuilen buiten onze grenzen, dat bleek, bleek 50 kilometer bij mij vandaan te zijn. En toen dacht u, laat me zitten. Toen dacht ik van, ja, als die steenuilen dan liever in Duitsland vlak over de grens uh, een plekje hebben, dan moeten wij ons afvragen of wij ons daar dan speciaal voor moeten inzetten. Ja. En dat geldt natuurlijk niet voor, voor, voor soorten die specifiek zijn voor, uh, voor Nederland. Nee. U heeft een nieuw wetsvoorstel ingediend over, uh, over de natuur, de natuurwet. En uh, ja, het verbaast ons, nou ik weet niet of het ons verbaast, maar vrijwel alle natuurorganisaties staan op een achterste benen, hè? Ja. Ja. En toen? Ja, ja. <laughs> Dat was Ik ben Kunt u benieuwd. daarop reageren misschien, meneer <laughs> Beleker? Wat vindt u daarvan? Nou, die natuurwet is bedoeld om uh, drie wetten die er waren... om die in één wet samen te brengen... zodat het allemaal wat, uh, wat makkelijker wordt... Uh, zodat je ook maar één vergunning meer hoeft aan te vragen... en die drie vergunningen... En daar is iedereen bij uh, gebaat, ja, naar mijn gevoel. Maar het gevolg is wel dat de status van beschermde diersoorten afneemt. Nee, de, echte, de, de soorten waar we echt voor moeten gaan in Nederland... daar, uh, daar blijven we voor gaan. Uh, en daarnaast is het zo, en daar is heel veel commotie over... Kijk, er zijn bepaalde soorten, bijvoorbeeld uh, ganzen, wilde zwijnen... ik noem maar wat, ja. grauwe ganzen. Daar zijn er heel veel van gekomen de laatste 10, 20 jaar. Uh, die uh, veroorzaken ook nog schade in deze aantallen... En daarnaast kun je ze ook nog eten. En wat ik heb gezegd is... van die soorten waar we er heel veel van hebben... die ook nog buitenproportioneel veel schade veroorzaken... wat door de belastingbetaler weer moet worden vergoed... en die je ook nog gewoon kunt opeten... zou het dan niet verstandig zijn om uh, per regio... de grondeigenaren en de jagers te zeggen... Van, Goh, uh, zorg ervoor dat er een uh, gezond aantal dieren blijft... Uh, en je mag dus een deel afschieten... ook omdat je daarmee schade voorkomt... en omdat je daarmee ook ja, uh, uh, vlees in de voedselketen uh, kunt brengen. Maar als nou, dat... Dat is, toch, dat is toch... Ja, dat vinden wij... Dat, daar zijn we in Nederland een beetje van... Uh, ja, van, daar schrikken we een beetje van. Maar in Duitsland, Zweden, Noorwegen en dat soort landen... is dat heel normaal dat je dat zo doet. Maar wat is dan de verklaring dat die natuurorganisaties... Uh, op hun achter de benen staan, als u zulke normale dingen doet? Ja, omdat we in Nederland... tien, vijftien jaar lang... Uh, een beetje niet normaal zijn gaan doen. Wat, en, hebben, we en nu, en, Wat hebben we gedaan dan de nou, afgelopen 10, 15 jaar? We zijn een beetje doorgeschoten. We hebben een tijd gehad dat mocht je de vos bijvoorbeeld... die mocht je niet, uh, mocht je niet beperken qua aantal. Het gevolg was dat er heel veel weidevogels naar de knoppen gingen... doordat die vos is een belangrijke predator, die gaat dan die, die nesten, uh, die jonge diertjes predator opeten. predator is een soort jager. Een soort jager. Ja, dank. Dus, ja, en, en, ja, meneer Tomlo, kijkt heel verbaasd, dus daarom ja. leg ik het even uit. Uh, De dierenwereld is niet zo van mij, ja. ja. nee, nee. Maar in ieder geval... een, een, een, een, een, een en, en dat was ook zoiets, dat heel veel mensen in het landelijk gebied, gewone mensen in het landelijk gebied, die snapten dat niet. En dat is net als met, met die ganzen, als je er... ...ontzettend veel van hebben. We hebben er soms 300.000... ...en we hoeven er volgens de Europese normen misschien maar 100 of, 100, of 150.000 te hebben. Dan kun je wel zeggen, van: al die schade die ze aanrichten... ...dat moet allemaal door de overheid vergoed worden. Ja, dan, dan, wordt, dan wordt de wintertarwe wordt opgegeten door de boeren. Dat moet door de belastingbetaler op, uh, vergoed worden. En nu gaan we dat weer een beetje normaal bezien. Namelijk, er blijven zat ganzen. Alleen... We gaan het een beetje inperken. En dat gebeurt onder andere doordat grondeigenaren een jager kunnen inschakelen... om het aantal een beetje, een beetje terug te brengen. Met wilde zwijnen is dat net zo. Ik woon aan de grens. Ik verwacht dat binnen, binnen een jaar of vijf... dan hebben we ook wilde zwijnen in Groningen, Drenthe, Overijssel enzovoort. Dan kun je zeggen van, goh, dat is mooi. Uh, uh, laat de schade maar vergoed worden door, uh, door de overheid. Maar je kunt ook zeggen, uh, laten we het aantal wilde zwijnen een beetje kort houden zodat, uh, zodat de agrariër niet te veel schade nee. heeft en de belastingbetaler niet te veel hoeft te betalen. Komt, het is een beetje een nuchter ja, aanpak. Komt u, komt u vooral op voor de boeren, meneer nee. de beker? Nee. Dat geeft u heel snel antwoord op op die vraag? Ja, dat is ook zo. Want het gaat mij om, een, om gewoon een, een, een, een nuchter uh, natuurbeheer en beheer van, van, van soorten uh, te plegen. En de rest, uh, voor de rest. Uh, waar het gaat om ook het overige natuurbeleid, zetten we heel sterk in op uh, ja, de unieke uh, natuurgebieden die we ons land hebben, om daar vooral in te investeren. Ja. En uh, dat is een beetje de keus. Maar die voorgangers van u, dat waren allemaal CDA's bijna. Waren, ja. die, waren die zo in de war? Nou ja, er was, waren meerderheden in de Kamer die. Uh... Nee, dat waren gewoon de voorstellen van uw voorgangers. Mevrouw Verburg, meneer, wie uh, hebben we allemaal gehad. Aks. Meneer Braks. maar Dat was alweer een hele tijd geleden. Ja, nou ja, ik, ik denk er anders over. Die hebben ik, zich ook sleeptouw laten nemen, zegt u? Nou, ah, het, het hing een beetje in de lucht, dat gevoel. Ja, en daar hebben ze zich dan toch door laten door dat gevoel? Ja, we zijn daar met z'n allen, ook CDA'ers, we zijn er met z'n allen... Met allen ja. wat in doorgeschoten, naar mijn gevoel. Laten we dan bijvoorbeeld de das nemen. Daar is de afgelopen jaren 90 miljoen euro in geïnvesteerd. Die hebben eigen tunneltjes gekregen en meer van dat soort dingen. En die is, nu wordt hij weer vogelvrij verklaard. Dat is toch een beetje zonde van al dat geld dat we erin gestopt nee, hebben. Hoor, er wordt geen enkele das vogelvrij verklaard. Hoezo niet? Nee, die das wordt niet vogelvrij verklaard. Die mag je nog steeds niet uh, neerschieten? Nee, je, je, je als je een dasseburg aantreft... en je bent met bijvoorbeeld het aanleggen van een, van een vaarweg bezig... Dan moet je passende maatregelen aan nemen... zodat die, burgt, uh, die dassenburgt intact blijft. Dus dat blijven we gewoon netjes beschermen. Daar gaan, gaan we het jachtgeweer niet opzetten. Geen sprake van. Maar boeren die das op hun land hebben... die krijgen ervoor een schadevergoeding. Die vergoeding komt te vervallen in de nieuwe wet. En de schade zal blijven. Dan kun je uittekenen dat de boeren die das een kopje kleiner gaan maken. Nou nee, zo werkt het in het algemeen niet met agrariërs. Kijk, dieren, de das komt maar in beperkte mate voor. En de schade ja, daarom daarvan, hebben we zoveel geld aan besteed. En schade daarvan is, is ook miniem, dus daar speelt de schadefactor geen rol. Die staat niet op een lijst van uh, schadeveroorzakende uh, dieren... waarvan je zegt van, uh, uh, dat je daar bij dat je daarbij voorbaat als het ware de uh, jacht op, uh, op mogelijk maakt. Maar het is toch zo dat er nu een schadevergoeding voor staat en straks niet meer? Ja. Dat klopt. Ja, dan wordt dan hij toch een beetje vogelvrij op zijn minst. Dat moet de provincie regelen, met, met, met, met, de, met de boeren in het gebied. Maar dan wordt hij toch een beetje vogelvrij. Ja, ik vraag een beetje door, want de vorige keer zei u dat het goed ging met de grutto in Nederland... en dat bleek toen achteraf niet te kloppen. Dus nou, in dit ik... geval vraag ik maar even door. Wat was de vraag dan? Nou, of die dassen wel uh, echt uh, beschermd blijven. Als er sprake is van uh, extreme schade, dan moet je maatregelen nemen om die schade te voorkomen... en dat dat betekent niet dat ze daarmee say, op de lijst komen van, uh, van bejaagbaar. Maar dan moet je andere maatregelen nemen... om tot verplaatsing van, uh, van bijvoorbeeld zo'n uh, Dassenburg te komen. Oké, okay, dan moet je die Dassenburg moet je verplaatsen... maar van de das moet je afblijven. Ja, we gaan in Nederland geen... Uh, de, de das is wat mij betreft niet een uh, vogelvrij dier. Nee. We hebben verder nog gebeld met Greenpeace. Die zeggen, hij laat zelfs de walvisjacht toe. Ja, dat, uh, nou, nee, nee, dat, staat, dat staat nu in een... Uh, er staat een artikeltje in de natuurwet die, die het uh, mogelijk maakt... om een ontheffing te verlenen in zeer extreme omstandigheden. Maar laat één ding duidelijk zijn. De Nederlandse regering, en uh, ook in de overleggen die ik heb, internationaal... Uh, die doet maar één ding. En dat is uh, uh, de walvisjacht, met name zoals die door de Japanners wordt gedaan... om die uh, tegen te gaan. Alle internationale overleggen die we hebben... strijden wij voor de beëindiging van de walvisjacht... En volgens mij gaat het artikel uitsluitend om, uh, om uh, uh, wetenschappelijke redenen, om onderzoek. U zegt de walvisjacht blijft ook in Nederland verboden? Ja, tuurlijk. vraag ja, het maar. We gaan geen walvissen, we gaan geen zeehonden uh, enzovoort uh, bejagen. Nou is het zo, meneer Bleker, dat de natuurorganisaties nog een aantal weken hebben om ook hun commentaar te leveren op dit wetsvoorstel wat u heeft gedaan. Bent u nog uh, vatbaar voor argumenten? Ja. <laughs> Ja, is maar misschien gewoon... dat, dat, dat proefde ik net niet heel erg. Eerlijk nee, gezegd. maar ik vind ook wel. Ik, ik, ik ben vatbaar voor argumenten uh, en ik ben uh, gevoelig voor karikaturen. Mm. En u vindt dat de karikaturen gemaakt worden op het moment? beetje wel. Heeft u ook al zinnige argumenten gehoord? Waarvan u dacht, oh ja... dat. Nou, zou... het punt wat u net noemt over uh, bijvoorbeeld walvis... Dat is, dat is kennelijk er zo even doorgeslipt... en dat is de argumentatie misschien wat, wat minder scherp duidelijk geworden... dat het specifiek en alleen maar gaat om uh, het kunnen vangen... eventueel, van walvissen om wetenschappelijke redenen... Uh, ten gunste in zekere zin van onderzoek ten behoeve van, uh, van de walvis, va walvisstand. Dus misschien moet dat iets beter geformuleerd worden, zegt u? Ja, en, uh, het, is, het is de wereld van de natuur. Kijk, de natuur is hard. Dat weten we allemaal als we, naar, uh, als we in de natuur lopen en hoe dieren met elkaar omgaan. Maar uh, de mensen die met natuurbeleid betrokken zijn... Ja, dat gaat er soms ook hard aan toe. <laughs> ja, ja. Als, kan, als je bleek, kan... als je zo hoort praten. Ja, ja het is, dat, gaat, dat gaat even een paadje af van die natuur. Maar je denkt altijd. Meneer Breken, dat wil ik u toch voorleggen. Wat is er toch misgegaan dat u hier op dit departement als een soort Molotov in buiten Mongolië zit? U had gewoon partijleider van het CDA moeten worden. <laughs> als u praat zoi zoiets, oh. dit soort praat hoor ik Maxim vragen nooit doen. Dat gaat allemaal kruip door, sluip door. Zit u niet op de verkeerde plek? Nou, ja, oh. ik vind dat ik nu een hele mooie plek heb. <laughs> ja, maar ja. eerlijk. Ik bedoel, ik ben de enige ah. CDA die bij Matthijs van Nieuwkerk aan kan schuiven. De enige die daar ook fatsoenlijk ja, overeind blijft. Dat is niet het criterium voor. Uh, nee, wel, voor Kijk, de het, is niet, het is niet zo dat het partijleiderschap in het CDA wordt bepaald door de vraag of je bij de wereld Door... of Paul Witteman of uh, Knevel en van der Brink. Nee, maar u komt of de over. Of je ridders kunt aanschuiven. Nee, maar u komt over bij de burger in het land. Daar hoeft helemaal niet. Van Hagen niet, daar hoeven we ook helemaal niks, dat dat doet niks aan we, de mensen. Wim, natuurlijk de natuurorganisaties al? zijn woedend op hem. Waarom doet hij het zo goed nee, voor? jou? Man, dit is, deze man is de Geert Wilders van de Natuur. Uh, Begrijp je? Dus die, die man loopt oh, net op. zoveel op. Hou er nu maar mee op. Is dat een belediging, ja, meneer... meneer uh, ik wou bijna Wilders zeggen. Meneer Bleken? Zegt u, een is is belediging? belediging? Ah, ik, vind dat ik, uh, ik vind dat ik uitblink in nuance. Dit is echt een karikatuur. <laughs> Wim? Nee, ik, me ik meen het ook helemaal serieus. Zonder enige belediging uh, te, te opperen, uh, jegens uh, Henk Bleken. Maar... Dit is een man die spreekt een bepaalde taal. En die CDA's die snakken naar die taal. Die, die, die CDA's kunnen dat niet meer. Die hebben bleken nodig. En dat die natuurorganisaties boos zijn, dat hoort er nog gewoon bij. Dat de... hoort daarbij. Dat was duidelijk. bij Brax ook al zo. Toen ja. Brax twintig jaar geleden minister was. Maar Brax was natuurlijk een katholieke jongen. Dus die zat er heel. Uh, nou ja, heen en weer heen te schuiven. Maar dit is natuurlijk gewoon een, een Grunner of Drent. Of waar u vandaan komt, weet ik Groningen. niet meer. Even... Groningen. Ja, ja. Nou ja, met die Groningse nuchterheid. Ja. Het CDA schreeuwt om zulke mensen. Ja, maar nu bleken, dan wil ik toch nog een reactie van u. Ja. Nou, ik begrijp dat ik hier een uh, zeer gemotiveerd lid van het CDA... Komt u op ons congres en dan uh, kunnen we het nee, erover ik, spreken. Nou, van nee, mijn kant loven. even als, als uh, PVV-kenner. Uh, sluit hem toch wel aan bij Wim een beetje. Van, u praat wel op een manier dat ik denk van... ik zou van hem een tractor kopen. En uh, ik denk wel dat u het vertrouwen heeft. Dus doe er iets mee. Bleken voor president. Laat het doen. Hmm. Nou, dan wil ik Santje Kramer <lacht> ook nog even horen. Ja. Zou jij een tractor van hem kopen? Nou, um, ik, misschien dat we samen een ritje kunnen maken. Ik vind hem wel iets van een cabaretier hebben eigenlijk. En is dat goed voor een politicus? Um. Dat je soms de dingen met een humoristische inslag kan brengen. Dat lijkt me niet verkeerd. Ja, meneer Bleek, ik zit hem nog af te vragen. Of heeft u zo'n conceptwetvoorstel expres een beetje aangezet. in de hoop dat u dan inderdaad woedende reacties krijgt. Maar dan kunt u hem een beetje vriendelijker maken en dan gaan ze allemaal mee. Zit er ook tactiek achter? Nee, er echt niet. Nee, er zit geen grote tactiek achter. Jammer. En Herder, daar zullen we het wat bijstellen als dat nodig is dan uh, komt er wel een evenwichtig verhaal uit, uh, verwacht ik. Maar dat is het nu nog niet. Dan bent u het al mee eens? Nou, uh, ja. Ik vind het nu ook even, nog evenwichtiger, zeg maar. <laughs> nog evenwichtiger. Ja, en ja. u verwacht ook dat u steun krijgt bij de milieu- en de natuurorganisaties? Vooral de natuurorganisaties. Ja, ik denk, we hebben, we hebben nu een akkoord met de provincies... over wat we tot 2021 allemaal gaan investeren in de natuur. En dat is niet niks. Deze natuur werd vereenvoudigd en verduidelijkt een aantal dingen... Uh, we gaan de boel, niet, de boel niet... Alle diersoorten en plantensoorten worden niet vogelvrij verklaard. We doen dat op een hele uh, redelijke manier. Maar wel duidelijk. En uh, dingen die een beetje uit het lood ge, ge, gelopen zijn de afgelopen tien jaar... Uh, die, uh, die herstellen. Want de natuur heeft helemaal geen baat bij van die extreme discussies... dat je, dat je zes formulieren moet invullen <güls> uh, voordat, je, voordat je een dam hebt... Uh, waarvan er werkelijk ontzettend veel zijn in bepaalde gebieden. Uh, mag, mag schieten om, om, om de schade een beetje te voorkomen. Dus het is, dat, dat, dat, is, dat is ook voor de natuurbeweging zelf okay. niet goed, vind ik zelf. Goed, we gaan van na de natuur naar het zoeken van een partner. Want wat doe je als je een partner zoekt? Je schrijft je in op een datingsite. Steeds meer Nederlanders komen op die manier aan hun partner. Blijkt uit recent onderzoek. Maar hoe deden onze voorhouders dat eigenlijk? Met Wim Berkelaar stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Welk jaar gaan wij terug, Wim? Nog preciezer. We gaan naar 6, 19 juli 1695. En jij haalt een papiertje uit je zak. Wat, wat ik nooit doe, Elf. Dat is maar helemaal wel. fout voor wat, een radio. Wat staat, wat staat Maar ik op? moet iets voorlezen. Nee, dat werd mij door de goede Guido gevraagd. Gewinnigd redacteur. Die zei... Zeg nog even waar die hoe die advertentie luidde. Het was een advertentie in Engeland. In een blad van John Holten. Dat was een uh, apotheker-zakenman. En die had een, een tijdschrift opgericht. En daar deed hij zakenadvertentie in. En contactadvertenties. En daar, de eerste daarvan, dan moet ik even kijken waar die staat. Mijn slechte handschrift. Een jonge man van 30 jaar die in goede welstand verkeert, wil graag in contact komen met een jonge vrouw... die beschikt over een vermogen van, om en om mij, 3000 pond. <lacht> <lacht> dat stond er wel even bij. Dat bij. Ja. Ja. Maar dat, dat geeft overigens natuurlijk iets aan, omdat in die tijd het ook echt... Ja, het was natuurlijk standenmaatschappij, dus het was ook iets van de standen. En in die advertenties... Wat je erover leest. Er zijn heel veel mensen die dus vragen gewoon naar vermogen. Het wordt ook zelf gemeld. Ja, en dit was dus een van de eerste contactadvertenties. De eerste, zover bekend. Ja, en daarvoor? Hoe ging het toen? Nou kijk, het is interessant dat op het platteland in, uh, in Europa... Uh, in 1540 had, heeft Karel V een edict uitgebracht. Het eeuwig edict over de relaties tussen mannen en vrouwen. Jongens van 25 en jonger en meisjes van 20 en jonger... mochten niet huwen buiten de ouders om. Dus dat was gewoon ondenkbaar. En in de middeleeuwen was er zelfs een vorm van uithuwelijken. Hm. Dan zat die er nog meer bovenop. Ja, dus dus tot, is... tot de tijd van de contactadvertenties... was je gewoon afhankelijk van je ouders. En die moesten wat voor je geven. Ja, je kon natuurlijk wel, zoals het altijd gaat. Want ook hier is de natuur misschien niet zo uh, ruw en primitief als onder de wolven. Maar goed, wij zijn, wij zijn toch ook zoogdieren. Dus ook hier was er altijd contact. Uh, op carnaval. De carnaval is natuurlijk een eeuw, uh, oud-verstein, dat soort dingen. Uh, de beroemde hooibergen. Uh, jongens en meisjes troffen elkaar altijd. Maar het huwen, het echt bij elkaar komen, dat is ingewikkeld. Ja. Toen die contactadvertenties, dat moet een enorme revolutie geweest zijn. Zeker. Om, zeker. En wer, hoe werd daar tegen aangekeken? Heel vreemd. Het, al, alleen al deze, 1695, die, uh, die van John Horton, die, uh, die krant... daar kwamen ook allemaal bezwaarde reacties de eerste keer. Van, Bedrag ja, is te hoog. Nee nee, nee, nee, nee. Thijs, jij bent een Nederlands pragmatiker. Oh, nee, nee, maar zoals wij zeiden, duidte die nee, dat was morele bezwaren. Van ja, wacht even, je gaat een vrouw zoeken. Zo, dat doe je niet. Dat is oneerbaar. Ja. Dat is oneerbaar. Je moet hoffelijk zijn. Je gaat dat niet. Het lijkt een soort zakenmarkt. En dat, maar blijkbaar hebben die bezwaren niet veel effect gehad. Want vervolgens is dat toch een markt... die zich verder heeft ontwikkeld. Nee, op de die mens. is niet heel groot geworden. Die is al in de 18e eeuw in het, platte, of in het continent doorgedrongen. 19e eeuw zelfs, in 1870 heb je in Engeland. Engeland is trouwens wel grappig, dat is pionierend. Engeland is natuurlijk een, een land dat altijd ingewikkeld is... Uh, over de seksen, maar dat is wel pionierend in deze. 1870 heb je een speciale krant in Engeland... waar 80 Vrouwen zijn die adverteren. Oh ja? Ja. En dat werd toen als normaal gezien? Nee, dat werd ook, toen ook al een beetje bekeken. Ja. Maar, je kon, maar het kon wel. Ja. En volgden die vrouwen ook bepaalde bedragen? Ja, <laughs> zeker. En zeker, nee, want, eh, zeker Engeland. Nee, dat is een zwaar want zeker Engeland is natuurlijk een klassemaatspij bij uitstek. En eh, dat is steeds meer gedemocratiseerd door de loop der eeuwen. Maar in de eerste jaren had je echt van die klassen die adverteerden ook per klasse. Ja, dus je ging niet buiten je eigen klasse werven. Nee. bijvoorbeeld, dat zat nee, er niet in. Nee, nee. Nee. Als we naar Nederland kijken, wat betreft die contactadvertenties, hoe, hoe heeft dat zich hier ontwikkeld? Nou, langs de lijnen van de verzuiling. Als je, als je, als je, dat is interessant, als je kijkt naar uh, de samenleving in de 20 e eeuw. Een blad als Trouw, dagblad Trouw. Al die andere kranten, Parool, hadden al na 45 contactadvertenties, maar Trouw 65 pas. Oh ja? ja Want tot die tijd werd het niet... niet... Ja, dat gebeurde niet. Ja, je, je, je zat in de zuil, laten we zeggen, de Griffemeerde kerken. Of hervormde kerk. En, nou ja goed, er is ooit een boek verschenen. Hervormd, gereformeerd, Eén of verscheiden. Dat is een boek uit midden jaren zestig. Dus hervormde en gereformeerde meisjes trouw Hervormde jongens en gereformeerde meisjes nou. trouw Even naar meneer Bleker. Welke zuil komt u uit? Ik kom uit de anti-revolutionaire zuil. Ja. Ik heb veertig jaar lang het dubbele trouw gelezen. Ja, en nooit contactontenties dus tot vijf, na 65 wel, maar daarvoor niet. Nee, maar toen was ik nog zo jong... dat ik wel op een andere natuurlijke wijze... Uh, <lacht> contacten legde. Uh. De beste herinneringen heb ik aan de natuur. Namelijk uh, ontmoet, ontmoetingen in het bos en zo. Ja. Bij ja, ons de in de, Hoi, de buurt. De Hooiberg hoorden we net ook al langskomen bij Wim Berkelaar. Ja, precies. Dus, uh, nou had, ja, die sfeer. U had de contact, ja. hadden we deze niet nodig. Ook meer had dat natuurlijk niet nodig. Nee. Maar het, het, het was wel zo dat, dat van bovenaf... Bruin Slot, de toenmalige ja, die wil dat natuurlijk niet. Nee. niet. Na 65 kon dat blijkbaar dus toch niet meer, te dat niet meer tegengehouden worden. Nee. En nu even een grote stap naar internet. Uh, heeft dat de rol overgenomen van de contactadvertentie? Ja, hoge mate. Kijk, je weet zelf, denk eens aan de beroemde 1 in 3 uh, mini-advertentie in de perscombinatiekranten. Trouwens, onderdeel van uh, vroeger Parool, nu niet meer. Uh, maar, en de Volkskrant, Volkskrant Trouw. Uh, nu de Handelsblad. Vroeger Parool, Volkskrant en uh, Trouw. En Trouw, precies. En toen had je natuurlijk regio-advertenties. Die zijn natuurlijk allemaal ja, haast verdwenen. Ja. Maar goed, op internet zijn natuurlijk ook zijn allemaal komen? advertenties. Ja, dus het is hetzelfde. Ja, maar of ze nog ja. zo leuk zijn, Santje, mag ik er even... Dat heb, heb je er nog één? Ja, nee, nee ik nee. heb er een paar voor. Dit zijn, nee, maar het, het is leuk, omdat een mens op een bepaalde manier ook ontwapenend kan zijn. Ik zei een paar voorlezen, dit is echt dit is uit de praktijk, dus uit het leven gegrepen. Deze is eenvoudig. Ik wil trouwen. Wie wil dat ook? Oh, ja. <laughs> is dat doeltreffend? Ja. Hoeveel ja, jaar was dat? Uh, 1989. Oh, ja. nou, Vier jaar ervoor, 1985. Veel leuker, maar echt waar. Drie dikke jonge vrouwen willen... Uh, ja, ik, mijn eigen handschrift, hopeloos. Drie dikke jonge vrouwen willen het ware geluk uh, verwerven kunstgebit, geen bezwaar. <laughs> Waar gebeurt? Maar wilden ze een quartet of een trio? Ja, ja, ja. Wat boodden nou, nee, ze eigenlijk nee, nee. aan? Ja, nee, dat, dat, dat, dit was de enige advertentie. Ja. Ja. Het, het kostte geld. Dit is ook leuk. En dit is ook nog even langs, langs <klaars> mij deze onsympathieke weg. Hè. Zo waren heel veel van die ja. advertenties. Je schaamde je, het was niet natuurlijk. Ja. Je moest je partner overal komen. Tegenkomen hier dus, 1967, uitrouw. Jonge man zoekt charmant meisje... Laten, zij, laten juist zij schrijven die niet van deze advertentie houden. Oh ja, ja. Dus en de zo... leukste, de Telegraaf, 1980. Dit vind ik echt 26 jaar is, die man. Mijn superjaloerse schoonheid van een vrouw... ging er met mijn inboedel een kind vandoor. Daar zit je dan. Ik wil de put weer uit. Nou, benieuwd benieuwd hoeveel ja. hoe brieven hij gekregen heeft uiteindelijk. Ja, geen idee. Ja. Maar die bedragen die zijn, die zijn er niet meer, hè? Die we nee, niet. Nee, deze over jaarinkomens. En, en, nee, dat is absoluut. Het is natuurlijk wel zo dat er altijd wordt gezegd... dat vrouwen vragen naar bemiddeld uh, en humor. Een man moet altijd humor... Ja, je denkt zo, het lachen vergaat, als ik dat zien. Ja. Sorry, Santje, maar dat, altijd humor. Waarom moet ik altijd leuk zijn? Maar vrouwen vragen naar humor en bemiddeld. Ja, en mannen vragen toch wel gauw naar uiterlijk. Ja. Goed, wij gaan gauw vragen naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Renze de Renze, Rens, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb je ervan gemaakt? Uh, nou, ik was wel gefascineerd door de vergelijking... van de Nederlandse vrouw met een tomaat. Onder andere, dus uh, mijn gedicht heet... Tasty Tomato", Tomato. Kom maar. Zij is een zongerijpte vrucht. Heerlijk geurend. Warmbloedig. Een femme fataal uit Holland. Zij heeft de broek aan. In het bos ziet ze Bambi, het lieve hertje... Valse meneeren met geweren. Geen watjes in Holland. Die oude VOC-mentaliteit. Toch valt onder de wet van Bleker ook het botte vee van de PVV? Een heerlijke tomaat uit Holland. Proef mij, eet mij. Gestoofd of rauw. Gooi met mij. Dankjewel. Ik moet even uitleggen. De tomaten denk ik niet te sprake gekomen, maar jij zegt... de Nederlandse vrouw lijkt het op een tomaat. Hij ziet er prachtig uit, maar hij smaakt nergens naar. Dat was hem geloof ik, Ja, precies. Hè? En dat gaat lang mee. Dus uh, <lacht> ik, je je je dacht, dat, ik ja. neem het op voor de Nederlandse vrouw, die fantastisch is. Goed. Je gelicht is later vandaag terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Wij bedanken onze gasten Henk Bleker, Sandje Kramer, Geert Tomlo en Wim Berkelaar. En uh, wat voor reacties roept het op... als een boer geen oormerker wil aanbrengen bij zijn koeien. Ah, maar, jongen, wat ben je dan aan het doen? Maar. Stop ze te lekker in. Weet je, de gezeik. Dat is de, de uitspraak van, uh, van een neef van mij waar ik heel goed mee om kan. 6.000 euro, man. Straks na drie uur een uh, reportage over de 6.000 euro die deze man over heeft voor het volgen van zijn geweten. Eerst het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo.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 Nadat de jongen vier maanden geleden door een dronken automobilist werd geschept, werd hij in de weken daarna nog meerdere keren geraakt. Want de herinnering kan slachtoffers nog lang achtervolgen. Laat ze niet alleen staan. Vond Slachtofferhulp, Giro 6700. Willem, bij Aiwish Groeneveld krijg je nu tot 200 euro korting op een multifocale bril. Oh, okay. En als je niet aan de glazen kunt wennen, mag je ze gratis omruilen